Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de gemeentes is ook de politie bezorgd over het stoppen van de bed broodregeling die regeling is er in vijf gemeenten. Daarmee worden uitgeprocedeerde asielzoekers op sobere wijze opgevangen om te voorkomen dat ze op straat gaan zwerven. Minister Faber van Asiel maakte gisteren bekend dat die opvang per 1 januari geen geld meer krijgt. De politie denkt dat dit tot meer onveiligheid gaat leiden. En dat de kans groter is dat uitgeprocedeerde asielzoekers in de criminaliteit terechtkomen. In Rotterdam is vanmiddag een tram beschoten. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Ook een van de gewonden ging er vandoor. Kamerzoekende studenten hoeven zich online nog maar op één plek in te schrijven. En de wachttijd die ze opbouwen kunnen ze in meerdere studentensteden gebruiken om aan een kamer te komen. De minister van Volkshuisvesting, Mona Keijzer, is er blij mee. Ze vroeg zich af waarom er al niet allang zo'n regeling was. En in Australië is van ruim 60 jonge kinderen met spoed een röntgenfoto gemaakt. De angst bestond dat ze een knoopcelbatterij hadden ingeslikt. Bij een kinderdagverblijf was een stuk speelgoed gevonden met van die platte grijze batterijtjes erin. Het inslikken van die dingen is levensgevaarlijk. Ze kunnen de slokdarm beschadigen als het blijft steken. Schrikken voor de ouders dus. Deze moeder was dan ook erg blij dat er snel werd gehandeld. Bij geen één van de kinderen is een batterij in het lichaam gevonden. En dan nog het weer. Vanavond nog lang droog en zonnig met temperaturen van 24 graden. Morgen in het noorden en oosten veel zon. In het zuiden is het bewolkter. 25 tot 27 graden wordt het dan. ZFM, verkeersupdate.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 Want anders dan krijg ik straks weer uh, daar weer commentaar over. Over het feit dat er weer een, een of andere ventilator staat te loeien... op het moment dat Tuskhead straks staat te spelen. Want ja, en die zit ook uh, tegenover mij. En dat is... Uh, goedenavond. Goedenavond. Voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even wat afkondigen. Want anders krijg ik daar weer boze mails en brieven over. Uh, Baltasar, uh, dat heeft ook een reden. Want uh, ja, uh, er zit nog iemand uh, naast je uh, vandaag... En hij zat al, elke keer als het bloed heet is, dan moet ik naar de studio. <laughs> van, van, eh, bij het programma Auteuren die we aansluiten. Dat is onze muzikale burgemeester van dit dorp waar dat programma wordt uh, gemaakt. David Molenburg, ook welkom. Dankjewel. Dank dat je wilde komen. Uh, Baltasar, daar heb jij wat mee? Zeker, ja. Uh -huh. nee, ik ben een uh, groot uh, fan van Baltasar. Uh -huh. En ook van het solo-werk van, uh, van de beide uh, uh, zangers van Baltasar. vind ik ook geweldig. Uh, ik heb ze ooit voor het eerst gezien op een vrijdingspop. En ja, je hebt wel eens van die momenten dat je ergens in een publiek staat... en dat je denkt, wat overkomt me nu? Mm -hmm. En dat was daar. En sindsdien ben ik, ben ik echt wel heel erg verknocht aan, aan die band. Ja, je, maar jij hebt ook iets met Belgische popmuziek, heb ik me laten vertellen. Nou, wat, ik heb uh, zeven jaar van mijn leven in Zeeland gewoond. Mm -hmm. in, in Middelburg. En ik werkte in Terneuzen. Dat is vlak bij Gent en vlak bij Antwerpen. Uh, en op een of andere manier krijg je daar die Belgische popmuziek ook uh, heel erg mee. Dus ja. deus en dat soort dingen... Dat, uh, dat, dat, die kwamen daar allemaal spelen. Ja. Uh, iedereen denkt dat Zeeland het einde van de wereld is. Ik zeg: nee, dit is het begin van een nieuwe wereld. Namelijk <laughs> ja. Een wereld waar ook muzikaal ja. heel veel gebeurt. Ja. Um, dus ja, vandaar dat ik ook wel een, een grote liefde voor Belgische muziek heb. Uh, ja. uh, dat gaan we straks ook meemaken. Want er komt, uh, nog, uh, komen nog twee dingen uh, voorbij in, uh, in deze uitzending. Als het gaat om Belgische producties. En dan voeg ik er nog één aan toe. Want dat heeft ook weer een verhaal. Uh, hoe zit het met jouw Belgische kennis, uh, Patrick? Mijn Belgische kennis is net iets minder. Mijn kennis gaat meer richting Amerika. Ja, mm. ja vandaar ook uh, dat we je hebben gehaald. Want uh, ja. er was ook al uh, uh, aanleiding toe. Want, uh, ja. Jij bent bezig met nieuw materiaal. Heb ik hem laten vertellen, toch? Ik, uh, ik ben bezig met nieuw materiaal. Ik heb inderdaad uh, vorig jaar ben ik in Amerika geweest voor drie maanden. Uh, en daar heb ik uh, ook met een, uh, nou, een grote uh, country-amerikana uh, songwriter heb ik samen uh, twee nummers geschreven mm -hmm. uh, die ook op mijn uh, Modern Electric Sessions uh, EP, die uh, een paar weken geleden op vinyl ja, uitgekomen ja. is, uh, is uh, uh, gereleased. Uh, en dat is George Morningstar en die heeft echt voor echt de, de, de, de platinum namen, zoals een Cody Jinx en een Brand Cop, zeg maar, in, uh, in Country hun. Americana. Ja, precies. Uh, heeft hij zeg maar, de, de teksten en de muziek geschreven. Ja. Uh, en ik kwam met hem via Facebook uh, in contact, want ik kende zijn muziek al heel lang en ik coverde uh, ook af en toe een van zijn nummers, Jerry Lee, live. Ja. Uh, en toen was het eigenlijk van ja, laten we samen muziek schrijven. Dus toen zat ik 11 september zat ik in Amerika in Nashville. Uh, samen met hem muziek te schrijven. Ja, uh, de naam die je noemt is een grootheid in Nashville, ja. ik me laten vertellen. Ja, klopt. Ja, ja, zeker. Uh, hoe is dat dan als je dan op een gegeven moment bij zo'n uh, ja, meneer als George Morningstar dan binnenkomt zitten? Ja, dat, dat was wel echt heel bijzonder. Uh, we hadden echt om een uur of elf of zo bij uh, The Purple Building uh, afgesproken. Dat is blijkbaar de rehearsal studio van Todd Snyder in mm -hmm. Nashville... Mm -hmm. Uh, en ik stond daar, ik vond dat wachtte. Hij was iets later. En vervolgens, er moest nog iemand aankomen voor de sleutel of zo. Dus vervolgens, hij kwam aan, peukje roken, even een gesprek met elkaar. En stond een kwartier te lullen. Het was van, ah, oh, nou, daar is die kerel uiteindelijk. Dus wij daarna binnen zitten, uh, bij een gitaar gepakt, en was van, uh, nou, wat we schrijven. Hm. En ik had dan uh, één nummer al voor een groot deel voorbereid, en één nummer was ik begonnen met schrijven uh, in Nashville. Mm -hmm. Uh, en we zijn gewoon... Uh, ik moest het nummer even spelen voor hem. En toen zijn we eigenlijk een beetje samen aan de gang gegaan. En toen was het echt... Uh, uh, hij heeft ook uh, ADHD, dat is wel heel komisch. Dus op een gegeven moment dan, uh, ben je dat aan het spelen. En ben je een beetje heen en weer aan het praten over de Texans. Wacht, wacht. En dan loopt, liep hij weg, liep hij naar de piano toe. Ging het hele nummer spelen. Terwijl hij het echt net voor het eerst heeft gehoord. Mm -hmm. Echt heel bizar om dat te zien, zeg maar. Maar hoe kwam ja. je bij hem terecht dan? Ja, gewoon op Facebook op het ja? ja ja Ik kende zijn muziek al heel lang. En het was echt voor mij... Ja, een droom om dat te doen. Dus ik dacht van gewoon een stoute schoen aantrekken en bericht uh, sturen. Ja. Mooi. En, en um, op het moment dat je daar dan bent, ben je dan starstruck dat je helemaal onder de indruk bent? In het begin wel, ja. In het begin denk ik echt van, wauw, ik sta hier naast mijn held, zeg maar. En dan zit je nog net niet met knikkende knieën van, oké, okay, uh, ik ga met de muziek schrijven. Maar het was inderdaad van, ja, speel dat eerste nummertje maar. En ik ging hem spelen en dan is het opeens helemaal weg, zeg maar. Want je zit gewoon helemaal in je eigen ding. En je vergeet alles om je heen. Uh, en daarna is het echt een tweespel. Dus dat was echt wel uh, echt heel tof. Ja. Heb je nog, nu nog contact met hem ook? Of ja, uh? nog steeds contact wow. met hem. en uh, ja, Misschien dat ik nog een keer met hem uh, muziek ga schrijven. Uh, maar ik heb ook contact met wat andere... Uh, folk en and country artiesten. Uh, en contact met iemand uh, in de UK. Dave McPherson. Die heeft in uh, een andere rock en and metal band uh, gespeeld. Die echt heel populair was uh, vroeger. Uh, en hij gaat op een van mijn nieuwe nummers zingen. Dus we gaan een duet doen samen. Dus uh, er is best wel veel uh, uh, tof werk... Uh, uh, wat er aankomt en eigenlijk komt het er ook gewoon op neer van ja wil je iets uh, volg die droom en ga gewoon mensen aanschrijven en durven en durven ja, Dat is het heel durven en inderdaad uh, uh, je moet achter je eigen werk staan natuurlijk en als jij achter je eigen werk staat en dat durft en dat uitdraagt ja, dan, dan valt het op Houden die Amerikanen dan ook van de guts en de, en de moed... Uh, die, die dan een persoon met zich meeneemt? En, ja, Zeker. Uh, ja, want ze prikken er uh, bijna letterlijk doorheen als jij uh, het helemaal als dat fake fake is, uh, Ja, Als dat fake is, dan prikken ze er direct doorheen. Ja. Maar dat, dat zei George Morningstar ook tegen mij. Van ja, um, je hebt veel meegemaakt, dus je hebt veel meer over te schrijven. Zeg maar. mm -hmm. Kijk, ik heb, uh, ik heb een scheiding achter de rug uh, in 2019... Uh, ik heb de ziekte van Crohn, dus je hebt allemaal genoeg dingen zeg maar, uh -huh. nou, wat af en toe zwaar valt en tegenslagen... Ja, je hebt zoveel materiaal om, om muziek uit te schrijven. Het, ja, het stopt gewoon niet. Het is een beetje doorleefde muziek ook, hè? Dat ja, is dat. het. Ja, ja uh, we gaan straks nog praten met Ethan Huis. Eigenlijk een kleine geestverwant. Uh, ja. Min of meer een geestverwant van jou. Want uh, ook uh, bij hem uh, gaan we de Amerikanen een beetje terug. Uh, dus dat straks. Ja. Uh, dan ga ik weer even naar je buurman. <laughs> want ja, uh, die, uh, die, die Belgische popmuziek, je noemde hem al. J. Bernard. Ja. Ja, wat, uh, wat, want die man die maakte dus onderdeel uit van Balthazar. Nou, hij maakte onderdeel uit van Balthazar. En het leuke van ja. die jongens, die maken gewoon echt fantastische albums met elkaar. Ja. En dan soms hebben ze af en toe even uh, de behoefte om een, een uitstapje te maken. En dan heb je uh, uh, Warhouse, dat is de, de, de, de, de ene zanger van Balthazar. En Jébernaar is de andere, uh, Jonte de Pre heet die. En die, uh, die maakt, uh, vind ik, fantastische albums. Het mooie is dat zijn stem vind ik, geweldig. Mm -hmm. um, ja, een hele mooie, dromerige, melodieuze stem. Die een beetje, ja, weet je... Het is, het is alsof je door zo'n landschap rijdt. Een beetje, er komt een riviertje langs. En het, het is gewoon prachtig. En het is zo ontzettend mooi. En nou, ik moet zeggen, ik heb hem nu een paar keer zien spelen. Het is ook nog een hele mooie, jongen. Dus mijn vrouw gaat ook graag mee <lacht> uh, om, om hem te zien. Ja. Uh, maar het is echt, uh, het is prachtig. Dan gaan we hem ook laten horen. Die is J. Bernard en Taxi. Reflect on everything she just said I am not mad. I'm just sad I've been paying attention, so you've got to point my back Just give it some rest, give it some time Well in the end there's nothing that fucks you harder than time Count again, right from the start till it makes sense in the end. On to the next town, and don't live behind. But watch out, this is just a crash waiting to happen. Dan moet ik ook weer een beetje de tijd in de gaten houden. Maar deze Singa die was dus uh, in juli te gast bij de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Wat voor, uh, afgelopen week hadden we dat ook. En uh, er zitten wel wat overeenkomsten in met uh, de muzikale burgemeester. Wat, uh, wat dat betreft. Uh, met de beide genoemde dames. Uh, eerst met uh, Lisette Aviva. Want die speelt met, naar eigen zeggen uh, David, met Tom Basma. Ja, ah, hij heet Ratsma, maar we noemen hem Basma. Ja, precies. Ja. Toen ik dat tegen Lisette vorige week vertelde... toen zei ik van, ja, David noemt hem Tom Basma. Dan mag ik aannemen dat het over Tom Ratsma gaat. Ja, het gaat over Tom Ratsma, ja. ja. Die natuurlijk met dat, met dat hikbie ja. wel enorm aan de weg aan het timmeren is. Ja. is een ongelooflijk verhaal. Ze hebben nog niks... Ik weet, misschien hebben ze ondertussen wel wat uitgebracht. Nog echt nog niks. Maar echt over... alleen maar gehyped worden. En ja. dat doen ze toch heel knap. Ja, ja. Nou ja, hier en, uh, en Tom. ja. ja dat, dat is één. En Singa, uh, die was hier dus uh, daarvoor in uh, juli. En die speelde met Bas Vaf. Ja, ja. En die naam moet jou ook wat zeggen. Want uh, Bas uh, die deed even een soort van bekentenis. En die zei van, ja, maar uh, ik uh, heb een vader. Die speelt met de brand New Oldtimers. En dat, dat is een beetje jouw band waar je in uh, speelt. Dat klopt, daar speel ik al 40 jaar in. En, en, en, en, en Nick, zijn vader, is de oprichter. En wij en Bas is natuurlijk super muzikaal. En wij zeggen het altijd dat, dat het levende bewijs is... dat muzikaliteit altijd een generatie overslaat. Onze hm. uh, vader speelt uh, uh, uh, ja, leuke trombone... maar die zoon is natuurlijk super muzikaal. Oh. Uh, en dat is heel leuk. En we, ja, we, Er zijn opnames van, uh, van onze band dat we staan te spelen... dat hij twee jaar oud voor het podium staat te dansen. Ja. Uh, en, ja, en dan zie je hem nu gewoon... hij speelt ook met Tino Martin in de band. En het is echt, uh, echt geweldig om dan... De kinderen van de, van de bandgenoten ineens ook overal te zien opduiken. Ja, en dan was er nog iets uh, wat ik even op de socials voorbij zag komen. Een optreden in het kantoor, maar dat was niet met een band, hè? Nou, dat was met het amtsink ja. uh, nou, lang verhaal kort, uh, toen ik in Haarlem woonde, had ik een, een, een stamcafé. Dat is groot woord, maar ik kwam daar één keer per week... Uh, meestal op vrijdagmiddag even een biertje drinken. En de, de, de eigenaren Ton en Manon zijn hele lieve mensen... Uh, en Erik Kolen, de illustrator... die speelt ook in het Amstinggenootschap. genootschap Dat is een, een muziekgezelschap uit Haarlem. Mm -hmm. uh, en Erik heeft uh, in het kader van de stripdagen... het kantoortje omgedoopt in de stripbar. Mm. En die heeft bekende Haarlemse kroegtijgers vereeuwigd. Zoals Malle Babbe en, uh, en, zo, en zo meer. Maar ook uh, bekende stamgasten van het kantoor. Nou, blijkbaar hoorde ik daar ook bij... Um, en het idee is toen geboren bij de opening van laten we nou samen een lied schrijven. Dus ik heb een tekst geschreven over Café Het Kantoortje en met name ook Ton en Menon, de eigenaren. Mm -hmm. Dat heeft Amsting op muziek gezet uh, en dat hebben we één keer gerepeteerd. Dat hebben we gespeeld, uh, ja, we broke the joint, het was echt geweldig, het was ontzettend leuk om te doen. We gaan hem nog ook nog even netjes opnemen, mm -hmm. um, maar het was heel erg, uh, heel erg leuk en, um, en heel dierbaar. En Manon, de eigenaresse, heeft echt het hele nummer staan huilen. Nou, dat was een Ach, beetje ja, de bedoeling. Ja, en, uh, ja, en onder andere de tekst. Als er toch een god is en de hemel zou bestaan... dan is dat het kantoortje. Ook al heb je hier geen baan. Nou, dat, ja, dat ja, soort... Uh, Diks hadden we, maar het was heel leuk. Ja, uh, want hoe zit het uh, met de emotie bij jouw uh, muziek? Probeer je, je emotie ook op te, te roepen met uh, de manier van uh, muziek uh, maken zoals jij dat doet. Uiteraard. Ja? uiteraard. Ja, muziek zonder een verhaal is geen muziek natuurlijk. Nee. Dat, uh, dat, dat hoort er gewoon bij. Als je de emotie niet overbrengt of niet over kan brengen, ja? Ja, dan, uh, ja, dan ga je ook sowieso ook geen fanbase groeien. Maar dan komt het ook niet aan bij mensen. Dat, ja, er gebeurt er gewoon weinig. Uh -huh. Je moet wel iets vertellen. Je moet een, ja, een verhaal wat mensen aanspreekt, wat ze kunnen voelen. Daar gaat het om. Ja. Ja. Duidelijk verhaal. We gaan uh, zo dadelijk uh, praten met een geestverwant van Tuskhead. Want ja, zo is het uh, maar net. aan Huis, want die gaat morgen The um, Road in the Wilderness uitbrengen. Maar een van de nummers die op uh, deze album, op het album staat, heet Ghost in the Machine. En uh, dat is dit nummer. die erop staat. We moeten eigenlijk wachten tot hij helemaal klaar is met, uh, met het hele verhaal. Een van de tracks uh, die erop staat is Ghost in the Machine. Ik ben weer veel te snel. Um, want uh, we hebben hem aan de telefoon. De man de, om wie het gaat, want uh, deze Ghost in the Machine... ...vormt een onderdeel van het album The Road in the Wilderness... ...en dat is Ethan Huis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, niets uh, zal zomaar eventjes... Uh, Ver, ja, aan de aandacht uh, verdwijnen. Want het uh, is wel degelijk. Uh, wat, uh, wat dat er gaat. Uh, je doet er alles aan om het. Uh, onder de aandacht te, te brengen. Maar het is ook een heel bijzonder album geworden. Ja, dat ja, vind ik zelf wel. Ja. Ja. Ja. <laughs> nou, ik ook hoor. Want anders had. Ja. Maar vertel. Ja, ik, zei, ik wou zeggen. Um, je moet wat als je. Uh, een independent artiest bent. Mm -hmm. en je doet uh, eigenlijk alle promotie. Uh, zo goed als in je eentje natuurlijk helpen wel wat mensen hier mee. Maar het komt voornamelijk vanuit jezelf. Ja, en vooral rond de datum, uh, dan, uh, ja, dan ben je wel even wat aan het met alle berichten. Ja. Maar goed, het, het, het brengt het allemaal wel onder de aandacht. Ja. Uh, ik, ik las ook iets uh, van, je zocht ook nog wat, ja, moet ik het zeggen, uh, platenboeren uh, uh, die, uh, die het vinyl verkopen... Uh, of je daar ook nog uh, wat. Uh, hoe is dat uh, eigenlijk afgelopen? Uh, zijn er toch nog mensen die, uh, die in het uh, vinylcircuit... die dat allemaal aan de man uh, proberen te brengen. dat die hun vinger hebben opgestoken? Uh, uh, pakweg tussen wat is het? Abeldoorn en uh, Zuid-Limburg, zo'n beetje. Ja, nee, dat had met iets anders te maken. Die vraag oh. die kwam omdat um, aanstaande zaterdag ging het over. Mm -hmm. um, dan spelen uh, Koen, de gitaris uit mijn band, en ikzelf in de ochtend een setje voor, uh, voor L1, de provinciale omroep van Limburg. Mm -hmm. En in de avond uh, moeten wij nog spelen in Apeldoorn. En alleen daar zit een gat van een flink aantal uur tussen. Dus dachten we, hoe gaan we dat vullen? Nou, dan kunnen we misschien wel ergens een in-store doen. Dus daarom uh, was dat een beetje mijn oproep van of er een platenzaak uh, was die, die behoefte en tijd had voor een de uh, last minute ja. op de zaterdagmiddag. Want dan hadden wij ja, een beetje middagbesteding, anders had je maar die uren een beetje uit je neus tevreden zijn. Ja, en, en is dat gelukt? Ja, uiteindelijk spelen we in mijn hometown in een platenzaak ah. in Van Rijk. Ah, dus dat is uh, allemaal goed gekomen in dat opzicht. Ja. Uh, we hebben het over het uh, vinyl, maar uh, jij, jij komt ook een beetje deze richting op, hè? Ja, ik speel eigenlijk vrijwel door heel Nederland met de Tour. Ja. Dus, uh, ja, wat is bij jou in de buurt? Haarlem? Haarlem is het uh, inderdaad, ja. Ja, Haarlem uh, speel ik eind, uh, eind deze maand bij het Haarlem Vinyl Festival in de, in de Koepel. Mm -hmm. Dus, uh, het, het, um, wij spraken er even kort vanmiddag over, meen ik nog, of was het gisteren. Ja, gisteren was het. Nog, gisteren was dat, ja, ja. Dat je zei, ik zag het nog niet aangekondigd worden. Ja. ja, dat was, ik ben de laatste naam, uh, die is toegevoegd aan het programma. Ah. Dus het is wel definitief dat ik speel, want op de beginpagina van de website sta ik wel genoemd. Ja. Alleen bij het dagprogramma um, sta ik nog niet, omdat dat, uh, ja, dat was zeg maar af voordat, voordat ik werd toegevoegd. Nou, het komt er nog bij te staan. Hm. Alleen, uh, ja, het was een hele last minute toevoeging ja. uh, dat ik er kwam spelen. Ja, dan even over het album zelf, The Road in the Wilderness. Ik heb uh, het album uh, een aantal malen af uh, zitten luisteren, maar uh, jij uh, bent er eigenlijk een beetje avontuurlijk op dat album bezig, vind ik? Ja, het is niet, uh, ik ben niet voor één gat te vangen op de plaat, inderdaad. Mm -hmm. het, het, het gaat best wel veel kanten op, ook wel kanten die je misschien ja, in het genre niet echt ja, dat noem ik al genre, het is niet echt één genre, de nee. um, ja, ik neem best wel wat afslagen inderdaad dus dat, dat vind ik ook wel leuk om jezelf niet uh, restricties op te leggen als, als artiest Ja, uh, is dat belangrijk voor jou ook uh, voor jezelf, dat je niet in kaders denkt om het eventjes mooi uit te drukken ja, want ik heb, ik heb bewust, um, uh, kijk als je op een gegeven moment een beetje in, in een niche zit qua muziek, dan heb je natuurlijk het risico dat je er ook naar na gaat schrijven, naar die niche. En dan beperk je jezelf wel een klein beetje. En ik ben gewoon liedjes gaan schrijven en ik heb echt het idee van genre gewoon laten vallen. Ik heb niet heel bewust geschreven, oh nu ga ik een blues nummer schrijven, nu ga ik een jazzy nummer schrijven, nu ga ik dit, nu ga ik dat. Het, het kwam gewoon zoals het kwam. Maar ik heb gewoon niks. Uh, dat ik dacht, nou ja, dit past niet bij de rest van de plaat. Uh, en dan weggegooid. Zo heb ik dus helemaal niet geschreven. Ik, heb, ik vind zelf uiteindelijk dat het ondanks de keur aan het stijlen. toch, toch nog een geheel is. Maar dat is natuurlijk omdat ik zelf er altijd aan de grondslag van, van ligt. Dus dat blijft altijd. Mijn signatuur uh, blijft wel uh, duidelijk. Mm -hmm. En uh, voor de rest vind ik het gewoon, vind ik het gewoon prettig. omdat uh, niet per se. Uh, ...in genre te beperken. Dat bedoel ik niet dat mijn volgende plaat ineens een metal-nummer en een dance-nummer... ...en ik weet niet, zover gaan we, gaan we nou over. Die, het moet wel een geheel blijven, maar binnen dat logische geheel kan ik wel alle kanten op, zeg maar. Ja, uh, want uh, er staat ook een, uh, een, een bijzonder nummer op wat, uh, ja, wat mij echt van bij Jaan uh, spreekt... ...en dat is The Tale of Lonesome Billy... Die gaan we vanavond even niet uh, laten horen, maar uh, het is... Beetje lang voor de radio, denk ik. Ja, het is ook een beetje lang, inderdaad. Maar uh, het, het, het is echt een verhaal. Ja, ja. ja hoe, hoe ben jij op dat verhaal gekomen om uh, dat zo uh, te schrijven? Ja, veel van die verhalen die ik schrijf, want heel veel van mijn songteksten zijn inderdaad gewoon verhalen. Mm -hmm. Deze ook al in het bijzonder. Um, en ik begon met het idee dat ik een liedje wilde schrijven wat een beetje in het oude Wilde Westen afspeelde. Uh, maar ik wilde, het niet, ik wilde het niet een pastiche laten worden. Niet, niet wat je denkt, van oh, dan uh, komt hij ook met een heel Willy really nummertje aan. Dus ik wilde het qua genre een beetje openlaten. Dus niet een heel erg country nummer, er zit van alles wat, wat in. Maar het verhaal begon ik te schrijven met uh, in mijn geestes oog... Een, een saloonbar en dan het kruk in de hoek... waar, waar elke avond dan een, uh, een, een, een eenzame man op zat... die maar naar de deur aan kijken was... in de hoop dat er een keer de vrouw van zijn dromen binnenkwam. Mm. kwam... En, en zo met dat soort gedachten het begon het verhaal zich eigenlijk... en toen schreef ik couplet naar couplet... en toen begon het verhaal zich eigenlijk een beetje te vormen van... Uh, het is iemand die uh, pech achtervolgt de hoofdpersoon... en dan komt eindelijk een keer wel die vrouw van zijn moment binnen... en die wil ook nog uh, langs hem zitten en met hem knuffelen. Nou, hij heeft helemaal de avond van het leven... maar zelfs dan is er toch weer dat pech op de loer ligt... want het blijkt dat hij uh, ja, een beetje voor de gek wordt gehouden en uiteindelijk uh, ja, heeft zij tijdens de knuffel dus een die uh, juwelen of iets in zijn uh, jaszak laten glijden, zodat als later de politie binnenstormt, dat ineens hij de hoofdverdachte is en niet dus het stel wat het eigenlijk heeft gedaan. Ja, is... Uiteindelijk ontpopt het zich tot een beetje een crimie, <laughs> een beetje een uh, crime-achtig ja. verhaal. Dat, dat was ik van tevoren, dat was mijn idee niet van tevoren. Ik, ik dacht gewoon, ik ga gewoon schrijven, ik kijk waar het verhaal uitkomt. Ja, maar het is wel een beetje een tragisch verhaal als ik het zo hoor, maar uh, ja. hij, hij, hij viel me wel op, uh, deze, dit nummer in ieder geval. Um, ja, Desert Mooney had je ook uh, uitgebracht, ja. uh, ook dat is een, uh, een track die op het uh, album uh, staat. Um, ja. Dat, ...dat beschrijft eigenlijk ook een beetje het uh, verhaal van een, van een woestijn met, uh, met nou ja, het, de titel zegt het al eigenlijk. Ja, maar het is niet, de zong is niet letterlijk een woestijn. Het nee. staat meer voor de metafoor uh, de maan als die te zien is in de woestijn, in mm -hmm. de nacht. Dat de woestijn zo'n groot verschil heeft tussen de hele warme dagen... ...en de ijskoude nachten... ...waar de woestijn bekend om staat. Ja. En, en die, die metafoor heb ik dus gebruikt... ...voor iemand die... Uh, ...ook een rode draad op de plaat is ook wel ambitie. En, en in dit geval is... ...de hoofdpersoon van het verhaal... ...die uh, is heel ambitieus... ...gaat daarbij over lijken... Uh, ...maakt niet uit... Uh, wie, ...welke vriendschappen er kapot gaan... ...die... Uh, ambities moeten behaald worden. En uiteindelijk is de hoofdpersoon op de eindbestemming. Mm -hmm. De gedroomde eindbestemming. Maar heeft al de bruggen achter hem of haar verbrand. Ja. En is er dus alleen in de spreekwoordelijke koude nacht. En ja, dan sta je daar met je behaalde dromen. Dat is een beetje het uitgangspunt. Ja. Um, morgen komt die uit. Ja. De uh, the Road in the Wilderness. Uh, als wij dat uh, hier uh, wereldkundig maken, want het, is, het moment is 5 september. Um, waar kunnen ze jou vinden op het Wereldwijde Web? Altijd mooi om even de afsluiting van het gesprek nog even uh, te voeren. In dat, uh, dat opzicht. Dus de vraag, waar ben jij te vinden? Ja, met het nieuwe album ook op alle bekende streamingkanalen. Vanaf uh, 12 uur uh, vannacht staat hij erop. Als je in Nederland bent in ieder geval. En uh, mijn plaats staat ook op Bandcamp. En ik heb ook een eigen website www.ethanhuis.nl Com. En daar is ook alles op te uh, bestellen. Dus mensen kunnen het daar allemaal vinden en beluisteren. Kan op YouTube en alle streamingkanalen. Duidelijk verhaal. Dan uh, gaan we hem uh, laten horen. Nog een van de tracks die ook als single is uitgebracht uh, van de Road in de Wilderness. En dat nummer dat heet uh, Desert Moon.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 20 september is hij dus uh, uh, live te zien in Koepel Haarlem, want dan uh, gaat hij spelen uh, in het uh, kader ook van het Haarlem uh, Verniel Festival. Dus dat doet, gaat, hij, uh, gaat hij dan dus doen. Uh, deze Ethan Huizend, uh, komt van het album uh, The Road and The Wilderness. We gaan uh, luisteren en ook kijken naar Tuskhead, want die zit klaar en een van de nummers moet ik eerst even wachten totdat er nog iets uh, geregeld wordt. Want anders dan, uh, gaat, het, uh, gaat het niet allemaal goed. Uh, en uh, dat is uh, het eerste nummer van vanavond. En dat nummer dat heet Maybe. Yes. So a long lost friend What happened here Right in the end The fire's lost Without a spark Without a spark There is no harm Will this be the end Or maybe Maybe we can take it all Baby, I'm waiting For your call Maybe we can If we rise up after we fall We all bend before we break And I promise we won't break today Maybe we'll survive this fall But maybe, Maybe not after all Maybe not after all Out the rain's pouring in. We can't stand steady through the storm we're in. The plants will grow. That's what I see. But the desert's all you wanna be. Will this be the end, or maybe, maybe?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 Uh, mooi als het een heel volle studio is. Ja, dan heb je ook uh, meteen aandacht uh, in dat opzicht. Maybe was dit uh, de, de eerste, het eerste nummer uh, wat we net uh, hebben kunnen horen van Duskhead. Maar we hebben er nog één in dit eerste blokje van twee. En dat is Goodbye Music City. My first dollar after playing a song, which you couldn't even hear on the side of the road. You gotta love the city, but I don't think I'm made for it. I just wanna play my songs in a nowhere bar. I don't wanna compete with my skills on guitar. I just got a lot to say and some stories to tell. Tell them he's like selling a fire down in hell Oh hell no Hello music city Neon lights bright and pretty You can never say I didn't try But it ain't like it was before What happened to the truth in three chords Cause all you ever told me were City, goodbye. goodbye. I wrote my first song when she broke my heart. On old love ends, there's a new one starts. I kinda like the hurting, but I'm still gonna pay for this. Every time she hears me on the radio She's gonna have to hear it everywhere she goes I got a lot to say and some stories to tell But Trying to tell them is like selling a water to a Well, oh hell no Hello, music city Neon lights bright and pretty I can never say I didn't try But it ain't like it was before What happened to the truth in three quotes Cause all you ever told me were a bunch of lies So now I'm telling Music City goodbye Bye. Deel 1. En zo dadelijk in het volgende uur hebben we nog een blokje. Oh ja, ja, ja natuurlijk. natuurlijk uh... ja, we hadden het net over het verhaal. Hè, achter ja. dingen. Maar ik, wat mij opvalt, je gitaarband staat je, je naam op. Dus er zal vast een verhaal achter zitten. Ja. Ook daar ja. zit een verhaal achter. Ja, ja. ja die heb ik laten uh, maken door... Uh... Uh, ja, eigenlijk een hele bekende uh, gitaarbandenmaker hier in Nederland. En hier staan eigenlijk alle verschillende onderdelen van uh, mijn albums tot nu toe op. Dus je hebt eigenlijk mijn hoed, nou ja, waar iedereen me aan kan herkennen. Uh, de roos van mijn Change of Shape album. Uh, er staat een hert op van mijn Little Lights album. Eigenlijk mijn verleden, zeg maar, door de muziek heen, is hierop uh, afgebeeld. Ja, mooi. Ja. Nou, heel goed. En terecht ook opgemerkt. Uh, zien goed uh, uh, waargenomen. Ja, nee. Want <laughs> dat, dat, dat uh, volgens mij, uh, is een mooie vraag. Um, eerst even nog een uh, stukje muziek. En uh, dan uh, gaan we uh, op uh, naar de afsluiting van dit uur. En dit is anne Marks met Like That...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 dat uh, met het uh, nummer Like That. Uh, maar um, ja, we hebben net uh, Tusk het gehoord. Uh, met een van de nummers die hij uh, heeft uh, gespeeld. Maar je hebt ook nog uh, een tijdje terug van al die radioactiviteiten. Heb je nog, uh, nog iets uh, gemaakt op een gegeven moment? En, dat klopt, ja. ja er zit, uh, er zit uh, een opname van een ander radioprogramma waar je ook uh, bijna kinderhuis huis bent. Dat ja. is uh, van collega Maarten Verduin. Klopt. Ja. Van RPL woede en van ons. Ja, ja, ja, hoe ben je dan op dat idee gekomen om dat uh, toch uh, te gaan doen, zoiets? Ja, ik vond het wel leuk om, om ook iets te laten horen van hoe je live klinkt natuurlijk. Want kijk, al mijn, mijn eigen studio-opnames zijn natuurlijk uh, uh, allemaal met extra lage bas, gitaar, mandoline, banjo, cetera. Maar live ben ik natuurlijk gewoon veel meer, ik, akoestische gitaar, uh, misschien uh, een basje erbij of iets dergelijks. Ja. Dus dat is toch anders. En ik dacht, het is toch leuk om een inkijkje te geven in... Ja, hoe, hoe klinkt dat dan? Zeg maar? wat, wat kunnen mensen verwachten? Ja. Um, dus daarom leek het wel leuk, inderdaad. Ik heb een opname van, uh, van hier erbij zitten, eentje van RPO Woerden en eentje van mijn EP Release Show uh, ja. bij de Groeverij. Ja. Ja. Ja. En dat is ook volledig akoestisch. Dus eigenlijk ja. om het zo een beetje het gevoel te geven van ja. Uh, want bij de Groeverij ben ik toen daar ben ik mee in aanraking gekomen uh, via een podcast van hun. Mm -hmm. Dus eigenlijk allemaal heeft het wel iets met, met, met de radio-achtig te maken. Zeg maar. Dus ik dacht, dat is wel een leuke gemene deler om dan toch een klein EP-tje uh, vooruit te brengen. Ja. Ja. Nou, het is goed dat je erover begint. Want ik denk, dan halen we hem er ook uh, bij. Want het ah, ja. is uh, de opname die uh, dateert van je eerste optreden ja. hier in uh, deze studio. Daar sluiten we ook uh, dit uh, fijne uur mee af. Uh, dan weet jij het over welke het heb natuurlijk. Dat is dan uh, Loose Control. Ja, heel goed. Ja. <laughs> dus, dus dat gaan we nu uh, laten horen. Uh, en dan gaan we natuurlijk nog een volgend en een derde uur alternatieve Wem doen. Have a drink and dance along to the rhythm of your heart. My hands I won't let, let go, go.